Twee uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Ongeveer een uur geleden is Filip, de nieuwe koning der Belgen, met de koninklijke familie op het balkon verschenen van het Koninklijk Paleis in Brussel. De opvolger van koning Albert had even na twaalf in het Belgisch parlement de eet afgelegd. Hij deed dat in drie talen: Nederlands, Frans en Duits. Philip is de zevende koning der Belgen. In een toespraak na het afleggen van de eed bedankte Philip zijn vader... voor de serene, waardige wijze waarop hij het koningschap gestalte gaf. Philip zei dat hij in dienst wil staan van alle Belgen. Hij hield ook een warm pleidooi voor Europa. Later vanmiddag nemen de oude en de nieuwe koning samen in Brussel het défilé af. Voor de tweede nacht op rij zijn in de Parijse voorstad traprellen uitgebroken. Zo'n 50 mensen staken auto's in brand en gooiden vuurwerk en een Molotovcocktail naar de politie. Er raakte niemand gewond, vier mensen zijn opgepakt. De demonstranten eisen de vrijlating van een man die donderdag werd gearresteerd nadat hij ruzie had gekregen met twee agenten. Die hadden zijn volledig gesluierde vrouw om een identiteitsbewijs gevraagd. Het dragen van een gezichtsbedekkende sluier is in Frankrijk verboden. Er zijn berichten dat bij de aardbeving in Nieuw-Zeeland... met een kracht van 6,5 op de schaal van Richter... een gewonde is gevallen. Rond de hoofdstad Wellington, niet ver van het epicentrum... heeft een aantal gebouwen schade opgelopen. De brandweer is druk met gesprongen waterleidingen... en vastzittende liften. Nieuw-Zeelanders twitteren foto's van spiegels... die van de muur zijn gevallen en lege leeggetrilde kasten. In verschillende delen van de stad viel de stroom uit. De treinen in de regio staan stil... tot de bruggen en tunnels zijn gecontroleerd op schade... Het epicentrum van de aardbeving lag in het midden van het land... in de zeestraat tussen het Noorder- en het Zuidereiland. Het weer. Vandaag zon en 24 tot 30 graden. Morgen en dinsdag meer sluierbewolking... maar ook temperaturen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal. AMB verkeersinformatie. Richting de stranden is het vooral nog druk op de N200... vanuit Haarlem naar Zandvoort. Dat staat tussen Overveen en Zandvoort 5 kilometer.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 Langs de lijn, het tram van Peperstraten. Bijzonder goedemiddag, 4 minuten over 2. U zult al denken, Radio Tour de France. En de slotetappe van de Tour is nog bezig. Moet vanavond nog gaan plaatsvinden, de aankomst op de Champs-Élysées. Die is inderdaad vanavond pas in, uh, in verband met de 100ste editie van de Tour de France. En vandaar tot 6 uur langs de lijn. En daarna pas vanaf kwart over 6, Radio Tour de France. We zijn vandaag tot zes uur in ieder geval bij de open dag van Feyenoord. We hebben ook hoekbal, de top in de hoofdklasse tussen pioniers en Neptunus. We zijn bij de tweede dag van de NK Atletiek in Amsterdam. En verder volgen we ook het NK voor Dressura. Er zijn om vier uur, er is toch voetbal. AZ oefent dan tegen de nummer 10 van het afgelopen seizoen uit Spanje, Getafe. En we kijken natuurlijk ook nog terug op de afgelopen drie weken Radio Tour de France. Dat allemaal tot zes uur in NOS Langste Lijn. En er is dus ook livesport, honkbal, Neptunus tegen Pioniers in de hoofdklasse. Het duel tussen de nummer 4 Pioniers en de nummer 1 van de hoofdklasse Neptunus. Theo Placaria, ja, de belangrijkste vraag is toch: welke factor? Waarmee heb je ingesmeerd? Ik zit in de schaduw twang, dus ik heb het uh, in het tasje laten zitten, het tubietje met crème. Maar de spelers uh, hebben het uh, warm en uh, zullen wat dat betreft uh, af moeten zien vanmiddag op het uh, veld... waar we net wat plichtplegingen gezien hebben tussen uh, met name catcher Mark Duursma van Pioniers... is in het zonnetje gezet, letterlijk en figuurlijk, kreeg het bondsonderscheidingsteken... omdat hij 500 wedstrijden voor zijn club Pioniers speelde en 502 in totaal. Want daarmee voegt hij zich bij een uh, illustre rijtje hoor, van uh, nog actieve spelers die dat ook hebben gehaald... Bijvoorbeeld Dirk van het Klooster, Kinheim, 811. Def Flanagan van Pionius, 704. plus Isenia, Amsterdam, 682. En zijn broer Michael Duursma, 538 duels bij Amsterdam. En koploper all-time is Marcel Joost met 859. Maar die van het Klooster met 811 is 38 jaar. Zou hem wellicht nog kunnen achterhalen. Catcher Mark Duursma, hij is dus de jubilaris vanmiddag. Hij gaat de plaat verdedigen ten opzichte van de slagmensen van Neptunus. De eerste man die we direct als is boekhoud van Neptunus. En weer die merkwaardige situatie... ...dat Dave Dreyer als uh, eerste pitcher begint bij, uh, bij uh, Pioneers. Hij gooit in principe maar één bal en wordt er daarna afgehaald. Dat gebeurt nu alweer. Om daarna ruimte te maken voor de Amerikaan records. Merkwaardig systeem, want de regels zijn dat je tijdens uh, een uh, triple... ...maar één keer een Amerikaanse catcher of pitcher mag opstellen. Dat hebben ze op deze manier omzeild. Gisteren heeft de Amerikaan ook gegooid gegooid... Uh, nu laten ze dus één bal gooien door Draaier. Hij is er nu ook al afgehaald en wordt de tweede Amerikaan op de heuvel gezet. Merkwaardig dat dit uh, volgens de regels nog steeds is toegestaan. Heel veel clubs zijn er ook pissig over. Maar ja, pioneers gebruikt de regels en ziet de maas in de wet. Zodat we nu verder gaan met uh, deze wedstrijd met Rickards op de heuvel. De Amerikaan tegen Neptunus. Muziek die past bij het weer: Los Lobos en La Bamba 1987. Het is 10 minuten over twee. We gaan het praten, even praten over Atletiek. De Nederlandse kampioenschappen in Amsterdam. Tweede dag daar in het Olympisch Stadion. Meteen al een afzegging, want Gregory Sedok heeft zich afgemeld voor de 110 meter horen. En die Houtkamp, die altijd de schaduw opzoekt. Wat is er precies aan de hand? Ja, nou, de schaduw. Ik zit inderdaad in de schaduw. Wel in korte broek. Dat scheelt wat uh, toeschouwers. Maar uh, met uh, Gregory Sedok, die is geblesseerd. Een uh, licht geblesseerd. Hemstring. Hij ging al naar Moskou, naar de wereldkampioenschappen. 10 tot 18 augustus. Uh, en uh, neemt geen risico. En dat kan me voorstellen. Dus die loopt niet op de 110 meter hoorde. Verder hebben we wel al wat aardige dingen gezien. Op dit moment uh, de series 200 meter bij de mannen. Zonder uh, uh, Tjorelli Martina die gisteren een geweldige tijd liep op de 100 meter. 10-0-4, dat is echt uitzonderlijk in uh, Amsterdam verlopen. Waarvan men zegt dat de baan niet zo snel is. Nu dan uh, de series 200 meter waar hij zich uh, niet voor uh, uh, aangemeld heeft. En dat is, uh, uh, ik kan me ook wel voorstellen, Tjorelli Martina die naar Moskou gaat... 10 kilometer hebben we gehad vanochtend, Michel Butter de winnaar. Heel uh, warm is het hier regelmatig, 20 kilometer snel wandelen bijvoorbeeld. De man die brons haalde ging echt helemaal kapot over de finish. Maar uh, de winnaar werd Harold van Beek zijn 20ste titel. Ongelooflijk, 20 keer dat je al 20 keer meedoet is, uh, is geweldig. En dan ook 20 keer winnen, Harold van Beek dus 20 kilometer snel wandelen. Kogelslingeren gewonnen door Eva Reinders. En de 5000 vrouwen door Helen Hofstede. Het verspringen is zojuist afgelopen. En daar won een ex-wereldkampioen. 7,85 meter sprong hij vandaag. Een ex-wereldkampioen. Nederland, verspringen. Ja, inderdaad. Ignitius Gaisha. Dat is een Ghanese. Dat was hij tot voor kort. Heeft de Nederlandse... Uh, nationaliteit aangevraagd en gekregen. En wordt dus Nederlands kampioen bij het verspringen. Er is uh, een, uh, een aanvraag om hem mee te laten doen aan de wereldkampioenschappen in Moskou. Ja, dat zal moeilijk worden. Want daar moet de Ghanese bond ook nog toestemming voor geven. En dat uh, zal heel lastig worden. Gaisha dus Nederlands kampioen bij het verspringen. En straks gaan we nog een paar hele mooie nummers krijgen. Want wat te denken van de 400 vrouwen en de 400 mannen. Dat wordt interessant. En op dit moment is Erik KD. Een van de jongens uh, die naar Moskou gaat. Bezig. Hij staat in de ring, heeft al 63 meter ruim gegooid. Dit is ook een hele verre. Die komt in de buurt van het Nederlands record. Echt een hele verre van Erik KD. En daar ben ik heel benieuwd hoe ver dat is. En uh, dat zal toch wel nou, rond de 65 meter zijn. En dan breng ik even in herinnering dat hij, hij is al geplaatst voor de wereldkampioenschappen in Moskou. Daar zijn de limieten heel streng voor. Uh, 64 meter is daar de limiet voor. En daar gooit hij nu ruim overheen, denk ik zo. Het is altijd wat moeilijk inschatten. Ja hoor, 65-61. Enorm ver. Erik Kade is in vorm. En dat is goed met Moskou in het vooruitzicht. Gaan het hebben over paardensport. Eind 2010 kreeg de carrière van dressuurruiter Edward Gal een flinke knauw. Na de verkoop van Totilas, het paard waarmee hij nagenoeg onverslaanbaar was... leek het gedaan met de successen. Gal ging op zoek naar een nieuw talentvol paard en die vond hij anderhalf jaar geleden. Met Undercover deed hij mee aan de Olympische Spelen... maar de afgelopen half jaar maakten Gal en Undercover pas echt furoren. De combinatie blijkt van wereldniveau... en deze week doet Edward Gal mee aan het NK-dressuur in Hoofddorp. Edward, Edwin Cornelissen zag Gal vrijdag in actie tijdens de Grand Prix Special. Ja, meneer. De inrijbak die wordt eventjes klaargemaakt hè, met de tractor... want uh, het gaat zo dadelijk beginnen, het NK. U heeft de startlijst al bij de hand, zie ik. Ik heb de startlijst hier. Ja, ja. ja dat klopt. Hoe vaak komen we Edward Gal tegen op die lijst? Nou, daar komt hij, hoor. Edward Gal met Clocks in de cover. En hij komt nog een keer terug. Nee, hij komt eerst met Clocks Voice. Want uh, ja, Totilas, dat is al ver verleden tijd, hè? Die is er niet meer. Althans niet hier. Precies, want het uh, tijdperk Totilas dat ligt natuurlijk al heel lang achter ons. Dus zie je bij zo'n NK helemaal geen verwijzingen meer naar het paard... wat eerst uh, een soort van heilige proporties kreeg. Jacob Melissen schreef ooit een boek hè, over Totilas. Maar hoe is het eigenlijk met hem? Als je me het eerlijk vraagt, geef ik een eerlijk antwoord. Ik zou het echt niet weten. Het is doodstil rond uh, het Zwarte Mirakel. Ja, er gaan verhalen dat hij geblesseerd is geraakt, dat hij ook het EK niet in actie zal komen. Dus uh, het lijkt alsof hij volkomen in de vergetelheid is geraakt. Hè? Uh, nou, dat mag dan in de sport zo zijn, in de fokkerij zeker niet. Uh, ik heb begrepen dat meneer Jokkermeulen etelijke honderden perma van deze hengst... Uh, wederom wereldwijd heeft weten te verkopen. Ah, dus hij brengt zijn geld nog altijd wel op? Uh, hij brengt in elk geval uh, rente op van het geïnvesteerde kapitaal. Maar of hij zich uh, weer uh, terug weet te verdienen, dat is nog maar de vraag. En Edward Gal is er nog wel. En uh, ja, het lijkt wel weer uh, alsof hij weer sterker is dan ooit. Hè? Edward die doet het prima. Die rijdt uh, hele keurige proeven. Ja, een mooi... Kijk is ja. eens, graag. Goedemiddag. Kan ik al naar de andere ring? Jij mag naar de andere ja. ring. Nee, ik weet niet apart. of je dat kunt, maar je mag wel. Oké, okay, ik ga het proberen. Ja. Goed zo. <laughs> ah, zou je hem hebben? Daar was hij al, ja. Heeft hij hem net langs zien komen. Mooie oranje rijkep heeft hij op, hè? Heel mooi, ja. ja ook ziet er allemaal super uit. Ja, twee uh, nieuwe toppaarden dus voor uh, Edward Gal. Neem ons even mee terug in de tijd. Uh, je kreeg undercover... Zo'n anderhalf, twee jaar geleden? Uh, anderhalf jaar geleden ongeveer, ja. Had je toen al gelijk in de gaten van de potentie dat paard had? Nou wel het idee dat het zou moeten kunnen, maar ja goed, het is altijd natuurlijk afwachten. Want het gevoel was altijd heel goed, maar hij wou soms een beetje te veel doen. Want we zijn nu anderhalf jaar verder en je hebt nu dus een paard dat daadwerkelijk zich daadwerkelijk met de wereldtop kan meten. Hoe werk je daar naartoe? Wat, wat leer je hem? Wat, wat, hoe ga je ermee aan de slag? Ja, ten eerste moet je gewoon echt een combinatie vormen met een paard... dat je het gevoel krijgt en een paard wat wel en wat nog niet kan. En je, je verlegt je grenzen steeds een beetje meer, dat hij steeds wel relaxed blijft... maar je steeds meer gaat vragen van het paard. En, ja, en dan moet je zien hoe ver je daarin kan gaan. En dan kom je stapje voor stapje verder. En bij het een duurt het wat langer bij de ander. Maar ik moet zeggen, bij een klok zonder koffer gaat het eigenlijk uh, ja, heel snel. De volgende combinatie is Edwagal. Je kunt nu binnenkomen. We beginnen over zeven, half acht. Er wordt opgeroepen, Edward Gal voor zijn proef. En dan gaan we naar kijken met Wim en Esther, Bondscoach. Met de undercover gaat hij rijden en ja, hij is eigenlijk de torenhoge favoriet. Hè? Ja, dat is duidelijk. Bedoel, hij heeft gisteren al een, grote, afs-, een grote, grote kloof geslagen tussen hem en de concurrentie. Dus ik verwacht dat, dat hij dat alleen maar uitbouwt. Ja. Dat is wel mooi ontspannen, dat beeld daar. Met die kijk, dat is een sterke kant. Dat hij op de plaats kan. pierveer zijn er maar weinig paarden in de wereld die dat zo kunnen. Dat hij eigenlijk een, een, een dansende, een dravende beweging, een dansende beweging voor de leek op de plaats maakt. Het zal niet veel ruiters lukken om na zo'n toppaard als Stotila's dan weer met zo'n nieuw toppaard te komen. Wat maakt dat uitgerekend? Jij dat zo goed kan? Ja, eh, dat weet ik ook niet wat, eh, hoe dat komt. En, en, en dat hij zwart is, dat weet ik ook niet waarom. Het is zo. En ja, ik heb gewoon een klik met hem en ik denk dat dat gewoon belangrijk is. Dat je gewoon een klik met een paard hebt en je, je moet erin geloven en dan lukt het wel. Gisteren had hij nog wat overenergie hier, maar nou is wel veel beter gecontroleerd en al een bepaalde mate van ontspanning. Waardoor het lichaam iets meer vloeiend gaat meedoen in de beweging. Als je Edward er zo op ziet euh, zitten, dan lijkt het alsof het om geen moeite kost. Hè? Bij hem denk ik dat er niks gebeurt. Want er gebeurt ondertussen heel veel. En wat vooral zijn kwaliteit is, dat hij aanvoelt wat er moet gebeuren. Hij is dus altijd net voor het probleem uit. Het is voor Edward zelf natuurlijk een beetje lastig te zeggen... wat nou zijn kwaliteit is, waarom hij die toppaarden toch steeds meer aflevert. Hans-Peter Minderhout is de partner van Edward Gal. Je traint natuurlijk ook samen met hem. Hoe bijzonder is het nou eigenlijk wat hij doet? Nou ja, ik denk dat het heel bijzonder is wat hij doet. Omdat hij nou ja, nu al heeft bewezen dat hij eigenlijk het een na het andere paard... tot op het allerhoogste niveau afgericht krijgt. Ja, ik denk dat ik wel kan zeggen dat hij denk ik gewoon echt de beste ruiter uh, van de wereld is. En dat hij, uh, hij, hij kan gewoon uh, ontzettend goed rijden. En hij, hij weet gewoon vanuit, van, van elk paard uh, het, alles, uh, alles eruit te halen wat erin zit. Dat is meer in goede banen leiden dan, uh, dan nog veel corrigeren. En dan zie je, dat is Edward natuurlijk een meester in. Meer in goede banen leiden dan corrigeren inderdaad. Dus het paard doet het eigenlijk vanzelf. Als je het eenmaal aangeleerd hebt om het op de goede manier te doen, dan lijkt het alsof het vanzelf gaat. Maar eh, je mag er rustig op gaan zitten, dan, nee. dan zou hij waarschijnlijk niet geen rondje rond komen. Dan land op de grond waarschijnlijk. Ja, dat is aannemelijk, ja. <laughs> Edward, heb jij enig idee uh, hoe ver je kan komen met, uh, met undercover? Want uh, ja, je zit dus al uh, behoorlijk tegen die wereldtop aan. Je kan de strijd aangaan met Du Jardin, bijvoorbeeld de Olympisch kampioenen. Uh, is dit een paard wat uiteindelijk voor het goud, wellicht Olympisch goud, kan meedoen? Ja, ik heb er een heel goed gevoel over. En of het lukt, we zullen het zien. En ik blijf in ieder geval uh, mijn uiterste best doen. En, ja, en voor de rest is het gewoon afwachten. Is er ook nog een vrees van, oh jee, als ik hem ook maar niet weer kwijtraak? Nee hoor, daar is geen vrees voor. Absoluut. Gewoon, die blijft gewoon? Die blijft. Voor heel zijn leven. En de groet ja, zit erop. En uh, ja, dat kan niet missen. We zien een Nederlands kampioen in actie. Ja, dat, is, uh, dat moet er nog heel veel gebeuren als dat niet zo, zo zou zijn. Ja. Heel goed. Edward Gal in een reportage van Edwin Cornelissen. Later vanmiddag het slotstuk van het NK-dressuur in Hoofddorp, de Kuur op Muziek. En daar moet Gal dan op Undercover zijn titel zien veilig te stellen. You No, no. Please don't ever leave. Don't go. You don't have to stay. No, no. Please don't ever leave. leave. I've seen a place I was hanging around where the love was profound and bold. It's too much too soon. Started. en you don't have to stay. Voor iedereen die Radio Tour de France op dit tijdstip verwacht. Dat is vanaf kwart over zes. Heeft te maken met de 100 editie van de Tour de France. Met vanavond pas de aankomst op de Champs-Élysées in Parijs. We gaan het nu hebben over rode Eerste, Want de Limburgse ploeg heeft een vrij eh, wel nieuw elftal... Uh, al in de top, uh, de verkoop van topscorer, Malki was uh, niet gepland... maar voor de rest zijn er heel veel spelers vertrokken uit Kerkrade. En met veel transfervrije profs willen de Limburgers weer aan de weg timmeren. Want de gang van zaken in de miserabel verlopen voorbije competitie... die diepe sporen naliet bij coach Ruud Brood... dat mag nooit meer plaatsvinden. De trainer van uh, Roda begint weliswaar zijn tweede jaar... maar door de vele wisselingen in de selectie... heeft dit seizoen veel meer weg van een nieuwe start. Het lijkt er wel op, maar natuurlijk zijn er dingen die uh, behoorlijk uh, wel goed waren. Ook ten opzichte van vorig jaar. Maar ten aanzien van de selectie, ja, dat is wel zo. Ja. Er zijn een heleboel weg en uh, ja... Zijn er ook weer een aantal terug. Ja, met, uh, ongeveer een man of tien weg. Je hebt er inmiddels zeven erbij. Misschien komt er nog wel iemand bij, een keeper. Is het een soort grote schoonmaak na het miserabele vorig seizoen? Het hangt uh, wel samen, denk ik. Uh, we kunnen niet doorselecteren, maar we hadden heel veel aflopende contracten. En daarnaast de jongens die we gehuurd hadden, die terug moesten. Ja, dan kan je, krijg je wat ruimte, financiële ruimte. Maar we moeten ook nog wel opletten op de middelen. Maar dan uh, ja, kan je... Ja, op mijn manier noem ik dat dan een selectie neerzetten. Heel veel transenvrijen. Heet dat koopjesjacht, slim handelen? Ja, juist werk doen. Uh, terecht, wat je zegt, ook creatief zijn. Want nogmaals, we hebben niet veel middelen. We moeten binnen dat budget blijven. Maar wel de jongens die uh, gelukkig ook uh, interesse hadden van andere clubs... maar uiteindelijk ook voor ons kozen en daar zijn we wel heel blij mee. Hoe heb je die mensen gestrikt? Nou ja, gestrikt. Je gaat vaak zo'n gesprek aan waarin je uh, hun duidelijk wil maken. En uh, ten eerste dat we ze heel graag willen hebben bij de club. En dan ga je het verhaal vertellen hoe we ze zien. En tegelijkertijd ja, hoe ze eventueel in die rol zich verder kunnen ontwikkelen. Maar dat we als club zijnde wel de ambitie hebben om een bepaald niveau na te streven. En ja, de voorwaarden zijn er op zich wel. We hebben wel uh, inderdaad een heel uh, vervelend jaar achter de rug. Dat willen we ook niet meer meemaken. Maar wat dat betreft denk ik wel dat we uh, de juiste jongens hebben binnengehaald. Als ik nou het lijstje zie van wat je hebt gehaald tot dusver, dan zie ik daar staan... Uh, van Peppe, Ramos, Dijkhuizen, Kali, Huchjer, de Moesje, Luiks. Dat is niet niks. Nee, nee. Nee, dat klopt. Maar we moesten er natuurlijk uh, keihard voor knokken om behoud van de eredivisie. Uh, nou, die namen die zaten wel in ons hoofd, ook in de scouting... Tegelijkertijd hebben we natuurlijk ook wel andere namen benaderd... maar die konden om wat voor reden dan ook konden die niet. Uh, het zij door de club, het zij financieel. Maar ik denk wel met de jongens die we nu hebben... dat is wel wat gerichter uh, uh, nagekeken. Uh, zoals een Art Peppe die al wat langer op die positie speelt. En uh, eigenlijk heel de verdediging verdiende aandacht... want er liep best wel wat weg. Ja, Malky kan je niet 1, 2, 3 opvangen. Dat nee. valt niet op te vangen, 17 doelpunten. Dus moet je zorgen dat je het van een team gaat krijgen. Nou, we hebben ook gekeken naar jongens die uh, goed in de leeftijd zitten tussen 25 en 30... maar die ook op hun positie wat langer meelopen, zoals een Kees Luijks. Hm. Nou, daar zijn we blij mee. Maar je moet een goed verhaal vertellen uh, om mensen naar een ploeg te halen... die uh, eigenlijk uh, jaar via de playoffs het veeglijf ten nauwe nood wisten redden. Dan moet je een goed verhaal houden. Ja, maar dat, uh, dat houden we ook wel. Die ambitie hebben we ook wel. En een realistisch verhaal. Dus niet, niet iets opspelden van uh, hoe geweldig we zijn, maar gewoon realistisch. En ik vind Rode JC, dat was ook een van mijn redenen waarom ik hier naartoe kwam. Dat heeft een bepaald niveau na te streven. En dat hebben we dus ook met die spelers. Met dit soort spelers zou je dat een volgende stap kunnen doen. Heb je al zelf overwogen als het niet gaat op mijn manier? Dan kap ik ermee. Nou, we hebben natuurlijk wel, ja, je zegt het heel hard, maar... Nee. Het mogen duidelijk zijn dat, dat ik wel ook soms andere ideeën had. Um, en je gaat zelf ook kijken, hè? Wat, wat heb je gedaan als trainer, nieuw bij een club? Uh, hoe ben je daarmee omgesprongen? Maar ik heb wel de nodige evaluaties gehad, gelijk al na het behoud van in die week. Uh, met de directeur, algemeen directeur. Marcel van der Bunder. Ja, ja, Marcel van der Bunder. Uh, hebben we hebben goede gesprekken gehad. Nou, daar zitten we redelijk op één lijn. En dat is ook met, met de Raad van Commissarissen. Dus uiteindelijk hebben we al het voortraject behoorlijk bewandeld. En we waren erg blij dat we natuurlijk erin zijn gebleven. Waardoor je dus uh, kan gaan schakelen, heet dat. En dit soort spelers, ja, we zien het al op trainingen. Ja, dat is prima om te zien. Dan zegt iedereen, waar is het geld vandaan? Is huisbankier Nol Hendricks weer opgestaan? Hoor je dan in de wanden Nee, dat is niet aan de orde. Dus dat vind ik ook het knappe. Dat we uh, met, met ons verhaal, maar ook die spelers zelf... dat die Roda XC zien nog als een mooie club. Hè. O, ondanks uh, de ranglijst vorig jaar. Maar ja, dat had ik ook. Iedereen zei ook, waarom ga je naar Roda? Want met RKC ben je play-offs finale aan het spelen. Maar ik denk voor de, voor de termijn en de club zijn die is veel groter. En ja goed, de liggende gelden hebben wij niet. Wij zijn keurig binnen dat salarishuis gebleven. En daar houden we ons gewoon aan. Dus er is transparantie van de directeur naar ons toe. Wat er wel en niet kan. Ja, en natuurlijk wil je als trainer nog veel meer. Maar ja, daar heb je uh, nou eenmaal mee te maken. Maar zo te worden van een keeper? Nou, ja, we zijn natuurlijk... Het heeft onze aandacht. Dat hebben we ook altijd geroepen. Dat een, een, we willen twee goede keepers. Uh, Matthäus Prus uh, zou bijna voor de vierde jaar op de bank komen. Ja, we hebben ook gezegd... Die jongen moet gaan keep ergens. Maar we willen ook een goede eerste keeper uh, erbij halen. Uh, samen die het gaat uitvechten met Prus. Nou ja, die lijnen liggen open, maar je bent afhankelijk... Daar heb je het weer, van, van de speler en met name die club. die club, Sillersen, is gevallen. Lukt dat? Is dat een mogelijkheid? Nee. Of zeg je, nee, nou, dat moeten we... Nee. nee, nee, nee. Ik zou wel graag willen, maar uh, terecht wat, wat ook collega Frank de Boer zei... Uh, we houden hem zo lang mogelijk bij, bij de club. We moeten kijken, er is een concurrentiestrijd, ook daar gaande... Ja, en die jongen zelf wil daarvoor knokken. Eh, mocht het zo zijn op latere termijn, want we hebben nog wel wat te gaan. Ja. En wij hebben, want we hebben natuurlijk niet meer zo'n grote pot... maar nee. we hebben misschien links en rechts misschien dan wel de mensen die willen participeren. Of die, waarvan wij zeggen, er gebeurt wat bij onze selectie. Ja, dan zou ik wel heel graag een keeper aan willen trekken, ja. Als je nou je ploeg nu moet inschaden, waar sta je dan ongeveer ja, de, waar je staat. Ik denk dat we uh, wel, wel wat meer uh, voetbalvermogen uh, in de ploeg hebben. Ten aanzien van het laatste jaar. Um, dus, dus ik denk wel dat we de jongens hebben die redelijk kunnen voetballen. Maar het, het bestaat niet alleen in balbezit. Ik uh, zie nog, waar we nu aan trainen, dat we als geheel ook wat beter moeten gaan uh, leren samen te spelen. Maar ook te verdedigen. En dat is even een afstemming. We hebben net Kees Luijks erbij. We hebben nog jongens met lichte blessures. Mm -hmm. en, uh, maar ik denk wel in potentie dat we uh, natuurlijk beter voor de dag uh, ja, kunnen gaan. Nou, slechter kan ook niet. He. Nou ja, slechter kan wel. Zoals VVV de ja, uitval. Okay. En dat wil je niet, maar... <laughs> Ja, eh, Anouar zei het treffend. Ik weet dat Kali. Anouar Kali die zei het treffend. Want het jaar daarvoor weet ik ook nog, toen ik bij RKC zat. Dat Utrecht drie ronden voor het einde. Alles zeilen bij moest zetten. Om de play-offs voor promotiedegradatie te ontlopen. En afgelopen jaar spelen ze fantastisch. Dus het zit dicht bij elkaar. Maar wij willen nu eh, voor de langere termijn. Ook een basis neerzetten met jongens. Waarvan wij denken dat heeft het niveau van Rode JC. En dan praten we over. Playoffs, 6 tot en met 9 linker eentje. Nee, ja, dat vind ik wel mooi. Die jongens zijn heel ambitieus. Maar kijk je naar andere teams, hè, clubs, daar hoor je niemand over. Hè? Eerlijk gezegd, die in de play-offs zitten afgelopen jaar, zoals een Heerenveen Groningen, of noemen ze maar op, zelfs Utrecht. Je hoort niemand nog zeggen, nou, we gaan uh, dit jaar het doel stellen voor Europees uh, voetbal te halen. Ik denk dat je goed moet bekijken wat je weer hebt ten opzichte van de concurrentie. Maar ik zie wel dat er heel veel plezier is onderling en dat ze heel graag willen. En... Ja, daarnaast kunnen we denk ik wel uh, redelijk voetballen. Dus ik hoop dat, uh, dat dat een homogeen team gaat worden. En dat verwacht ik ook wel. De coach van Rode Ruud Brood, in gesprek met Rob Fleur. We gaan naar het Olympisch Stadion in Amsterdam. Andy, wat gebeurt er? 400 meter vrouwen. Nikkie van Leuveren wordt kampioen op deze 400 meter. Goede tijd hoor, 52-15. Uitstekend voor haar. Maar wat zo jammer is, eh, Nicky van Leuveren, absoluut fantastisch dat zij Nederlands kampioen wordt. Maar Madia Cavour, eh, een van de grote talenten Nederlandse talenten, die had hier gewoon een limiet kunnen lopen als ik hier naar 52, 15 kijk. Maar die heeft gisteren de 100 meter gelopen en die heeft eh, ja, op het allerlaatste moment afgezegd voor deze 400 meter. Dat is jammer, maar Nicky van Leuveren niets aan tekort tekortdoend. Zij is en was ook Nederlands kampioen op de 400 meter. Dit is Radio 1. De hoofdpunten met Martijn van Beek. In Egypte zijn 15 militairen om het leven gekomen door een ongeluk met hun bus. Ook de chauffeur kwam om. 40 inzittenden raakten gewond. Op een snelweg tussen Cairo en Alexandrië botste de bus op een vrachtwagen. De militairen waren op weg van hun militaire basis naar huis... om de laatste weken van de Ramadan bij hun familie te zijn. Door de aardbeving in Nieuw-Zeeland... heeft een aantal gebouwen in de hoofdstad Wellington schade opgelopen. De brandweer is druk met gesprongen waterleidingen en vastzittende liften... In delen van de stad was ook de stroom uitgevallen... maar dat is bijna overal hersteld. De aardbeving had een kracht van 6,5 op de schaal van Richter. België heeft een nieuwe koning. Rond 12 uur legde Filip in het parlement de eet af... en daarna werd hij dus de zevende koning der Belgen. Daarna verscheen hij met de rest van de koninklijke familie... op het balkon van het koninklijk paleis... en straks neemt koning Filip nog een défilé af. Dat doet hij samen met zijn vader Albert. En klanten van KPN kunnen in Frankrijk niet of nauwelijks bellen, sms'en en mobiel internetten door een storing. Die trof ook klanten in andere landen, maar daar zijn de problemen vannacht verholpen. KPN kan nog niet zeggen wanneer de storing in Frankrijk en ook Monaco voorbij is. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1, NOS, langs de Lijn. Er is één minuut over half drie, we gaan weer eens even hongballen. De topper pioniers tegen Neptunus, Theo Plasjaar tweede slagbeurt. Neptunus aan slag en de bezoekers hebben de score geopend. Zwakke fase van George Records, de werper van Pioniers, moest eerst vier wijd toestaan en daarop twee honkslagen op rij. En daaruit uh, wist Neptunus het eerste punt te scoren en uh, de mogelijkheden om die voorsprong te vergroten zijn nog wel degelijk aanwezig in die tweede inning, want het eerste en het derde honk bezet en dan slag Shaldimar Bardanci Normaal uh, is hij in het midveld, maar vanmiddag is hij aangewezen slagman Hij staat op twee slag en één wijd en de mogelijkheden we zijn er dus voor voor Neptunus uh, om die voorsprong van 0-1 die op dit moment uh, nog op het bord staat uh, uit te breiden. Neptunus nummer 1, 31 uh, speelt en 50 punten en Pionius staat 4 39 punten alle twee op een uh, play-off plaats en dat zullen ze ook wel weer gaan halen, net als de andere twee, Kinheim en Amsterdam en het gaat erom in deze fase, wie krijgt straks de beste uitgangsposities in de play-off voorlopig is het uh, Neptunus uh, dat nummer 1 is en nu een gestolen honk uh, voor uh, Neptunus, zodat ze nu het tweede en het derde honk uh, bezet hebben en uh, Dikke kansen dus voor Neptunus. Vlomberg is het nog steeds 0-1. Keep saying van acht jaar geleden CUS We gaan weer naar het Olympisch Stadion in Amsterdam voor de 400 meter bij de mannen en die haalt ja, een mooi nummer hoor. Nederland is opeens een 400 meter land geworden. Nicky van Leuveren won met 52-14 officieel. Anderhalve seconde van haar persoonlijk record af bij de vrouwen. En loopt ermee de B-limiet. Het is stil in het stadion. Omdat er gestart gaat worden voor die 400 meter. Met Lee Marvin Bonifacia. En dat is een nieuw talent. Een groot talent. En misschien gaat hij het Nederlands record van Arjen Visserman. Oeh, valse start. En dat betekent dat er iemand uitgaat. Uh, twee keer schieten, je hoort het op de achtergrond. 45-68 is het Nederlands record van Arjen Visserman uit 1986. En hij wil dat wel eens gaan uh, proberen te verbeteren. Zou uh, zomaar kunnen, uh, 45-68 moet ik zeggen. Want 45-84 is de beste tijd die Lief Marvin Bonifacia... van uh, Rotterdam Atletiek ooit heeft gelopen. Uh, de heren gaan weer terug naar hun positie. En dan ga ik zo kijken wie de valse start heeft gekregen... En uh, kan ik wel, krijg ik nu de startlijst trouwens van, uh, aardig, van uh, de 3000 meter stiepel bij de mannen. En wie staat daar? Natuurlijk Simon Vroemen. Uh, 104 is hij volgens mij. En hij gaat straks uh, weer proberen kampioen van Nederland te worden op de 3000 meter stiepel. Maar nu kijken we naar de 400 meter bij de mannen. Wie krijgt er het uh, rode kaartje vanwege de valse start? Laan 5 hoor ik hier. Is dat Lee Marvin Boniface? Jonge, jongen, ook dat nog. Lee Marvin Boniface, ja, de grote man. Die uh, maakt een valse start. De man waar zoveel van verwacht werd. En dat hadden we toch bij de 400 meter bij de vrouwen ook. Met uh, uh, Madia Cafour. Waar we van hoopten dat ze de limiet voor het WK zou gaan halen. De A-limiet uh, die zich uh, afmeldt. En nu Marvin Bonifacia die een valse start maakt. En in de atletiek is het al zo. Dan ben je er meteen uit. En dus doen we het zonder <lacht> Marvin Bonifacia. Maar met onder andere de zoon van Ruud Wilaert. Dat is uh, de jonge heer Wielaert, die uh, in in baan 4 uh, loopt. En dat is een uh, talentvolle atleet. Maar hoe kan het ook anders met zo'n vader. We gaan dus nu naar de 400 meter finale. Bij de mannen die uh, met Jurgen Wielaert in baan 4. Maar zonder Bonifacia. Dan gaan we kijken wat de tijd gaat worden. Nu zijn ze wel goed weg. En dan uh, zie ik in de buitenbaan Jelle Venema en Joost de Jong goed lopen. Met name Jelle Venema van Suomi. Heeft een beste tijd van 48, 34. Maar ja, dat zijn allemaal tijden die drie, vier seconden boven die van uh, Limar van Bonifacia lagen. En dat is dus jammer dat die uh, weg is. Nu wordt er uh, wel heel goed gelopen door Terence Agard. Die komt opzetten van uh, Rotterdam Atletiek. Net als uh, Bonifacia vandaan komt uh, Terence Agard. nu het uh, rechte end. Maar ook goed gelopen wordt er door Jurgen Wielaert. En Jurgen Wielaert gaat er langskomen. Zij is al de zoon van de oud-hoogspringer Ruud Wielaert. En hij komt over de finish als eerste. Wordt kampioen van Nederland. Knap hoor. 400 meter. En wat is de tijd? 45-83. Goed gelopen. Net boven de B-limiet. 45-83. Is een uitstekende tijd. En een persoonlijk record voor deze zeer jonge nog Jurgen Wilaert Die bijna een seconde van zijn persoonlijk record afhaalt. En Nederlandse kampioen wordt op de 400 meter. Even een puntje halen bij Theo Plachard. Bij de hoekbaltopper tussen pioniers en Neptunus. Het hing al een beetje in de lucht in die tweede slagbeurt. kansen voor Neptunus en de, de ploeg uit Rotterdam benutten ze ten volle. Want de score is opgelopen tot 0-3. Het was Shaldi Mardanci de international. Met een mooie honkslag in het linksveld. Die Josefa en Anthony, zijn ploeggenoten, over de thuisplaat brachten. En daarmee de score van 0-1 naar 0-3 deed oplopen. En daarmee eindigde de slagbeurt voor Neptunus. En nu de beurt is aan Neptunus om iets terug te doen. Ze hebben inmiddels een man op het eerste honk. Moorman door Vierwijd. Maar voorlopig nog weinig problemen voor Tim Rodenburg... De van Neptunus. Neptunus dat eerder deze week met moeite won... ...met 3-2 van de Pioniers, gisteren verloor met 2-4... ...en nu dus de derde beslissende wedstrijd in deze serie van drie... ...waarin de ploeg uit Rotterdam leidt in Hoofddorp met 0-3. Na eerder Leroy Fair en Verenigde Douglas verliest FC opnieuw... ...een belangrijke speler, want Nasser Chatli verhuist per direct... ...naar Tottenham Hotspur. De Spurs betalen naar nou verluidt 7 miljoen euro voor de Belg. Hij moet alleen nog de medische keuring doorstaan daar in Londen. Nasser Chatley dus naar Tottenham Hotspur. LOS langs de lijn tot 6 uur met sport en muziek. Ja. J'ai des approns tout est This is my حياتي وحبي my love You're my and you're my life I've been living uit 1996 en over haar is daadwerkelijk een plaat gemaakt, Aisha. We gaan het hebben over Feyenoord, want Feyenoord heeft onder trainer Ronald Koeman twee prima jaren achter de rug. Hoewel echte versterkingen volgens nog uitblijven in Rotterdam, Mikte de ploeg opnieuw op een plaats bovenin. Vandaag is de traditionele open dag van Feyenoord en verslaggever Joris Kreugel peilde daar de verwachtingen van het legioen. Met deze temperaturen kan je beter bij een zwembad zitten. Maar ik denk toch dat een heleboel Feyenoord-fans er anders over hebben gedacht. Want het is hartstikke druk hier bij de Kuip. En waar het ook hartstikke druk is, een enorme rij, dat is bij de Feyenoord-shop. Zo, je staat als laatste in de rij. Ja, is Een eentje te gaan, hè. Dat weet ik niet. Ik weet niet hoe snel het gaat. Nou, het duurt vrij lang. Ik had net iemand gesproken, die stond uh, voordat hij zijn shirtje te pakken had. Toen was het al een uur, was al een uur verder. Voor Feyenoord is het altijd goed. <laughs> ga je voor? Ik wil uh, dat blauwe Opel ding, dat vind ik mooi. Blauwe Opel ding? Ja, ze hebben zo'n uh, trainingsshirt met, met uh, blauw. Kun je het gewoon, gewoon via internet bestellen? Dat zou kunnen, maar dat vind ik mooi. Hè? En ja. ik voelt het altijd graag passen. Zal het wel dus. een beetje vertrouwen in? Ja. ja. Meer dan vorig jaar? Ze zijn meer op elkaar ingespeeld, maar ja, meer dan vorig jaar. Ik bedoel, ze zijn vorig jaar hoger geëindigd dan ik dacht. Kampioen, dat ben ik bang te hoog gegeven. Je hebt meer mensen, supporter gesproken. Niemand die zegt van ja, kampioen worden, dat gaat denk ik niet gebeuren. Nee. nee moet maar... je toch dat vertrouwen moet je toch ook wel een klein beetje hebben als supporter? Nou, ook, ja, maar je moet ook realistisch zijn, vind ik. Ja. Nou, ze zijn niet de topfavoriet, laten we het daarop houden. Ze kunnen lang meedoen, maar ik denk niet dat ze het, uh, dat ze het redden. Ik bedoel, dat, dat, dat andere gebied, zeg maar, daar, zo, daar hebben ze... Beter ingekocht als wij, helaas. helaas. Kan het niet eens uitspreken. <laughs> Liever, niet, nee. Liever niet, nee. Maar zo'n open dag, warm weer, is het niet veel lekker om naar het strand toe te gaan? Of even een zwembadje te pakken? Er komen wel meer dagen. Open dagen heb je niet elk jaar. Kijk je er ook echt naar uit? Dat is te veel gezegd, maar ik vind het wel leuk. Vind je het mooiste dan altijd? Die sfeer. sfeer blijft gewoon een waanzinnig stadion. En straks zometeen dan komt de helikopter met de nieuwe spelers. Nou ja, nieuwe spelers. Ik wou zeggen, dat, dat vind ik eigenlijk overdreven. Dat ze, als hier de, kom, de helikopter gewoon komt, vind ik dat overdreven. Want ze dat zijn gewoon... die zitten er zometeen in? Steenvoorde? Ja, dat zijn gewoon uh, verhuurde, spe, verhuurde spe, spelers van de, vorig jaar. Ze zijn gewoon nog dus we, dat is, hadden, ze, ze hadden ze niet hoeven laten komen, de helikopter. Nee, zonder van het geld. Ja. Maar stel je voor dat er een verrassing in zit, dat Van Geel, de technische directeur... Ja, die dan heeft. zou het super zijn. Ja, toch? Ja. Dat verwacht ik niet. Nee, dat, maar eerst even een shirt nog snel scoren. Inderdaad. En dan snel naar binnen het stadion in. Inderdaad. Veel hey, plezier. Dank je wel. Jij ook. Nou, hij staat met kaarten te schudden. Die zijn het allemaal? Jean-Paul van Gastel. Jean-Paul Boetius. Matthew Steenvoorde. Joey Slegers. En Jordi van Delen. En Ronald Koeman. Maar die heb ik helaas geen kaartje van. En die had je eigenlijk het liefst willen hebben? Foto. Is ook wel leuk, toch? Maar de middag duurt u? nog lang. U, hier ja, de open ja, ja. dag. Ja, ja, klopt. Nou, we zijn nu even... In de fanshop, maar dat is zo druk. Ik denk, ik wacht even buiten. Je hebt andere mensen naar binnen gestuurd. Veel te heet binnen, ja? Ja, Ik kijk liever mensen. En het blijft toch iets unieks, hè? Als ja, je nou naar het super, stadion ja. staat te kijken. Hier, al die mensen ja, in het zonnetje. Ja, ik zit echt te kijken. Ja, dat er nog zoveel mensen op de been zijn. Dat, met het weer, dat vind ik echt... Uh, ja. Net was er ook een uh, ome Joop Ik weet niet of uh, Feyenoord Sports wat zegt. Een oude man die uh, heel enthousiast uh, tegen Ronald en uh, Jean-Paul van Gastel zei van... Heer, veel succes, uh, nieuwe seizoen. En dan denk ik van, zo'n oude man. Ja, die, die, die leeft daar gewoon helemaal voor. Dat vind ik echt geweldig. Ja. Zover gaat jouw liefde niet? Nee, nee. Zometeen het stadion, er komt een helikopter. Ja, nou, ik, ik, ben, ik laat me verrassen. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Dus ik vind het helemaal geweldig. Het is gewoon een leuke dag. Joris ja, Keugel, daar bij de open dag van Feyenoord over ome Joop. Het zal toch niet gaan over Vede Goot. Maar goed, die Houtkamp. Wat gebeurt er in Amsterdam? Op dit moment de finish van Yvonne Hak. Die wint de 800 meter voor Sanne Verstegen. In een tijd van, uh, nou die staat niet eens stil. 2.10 ongeveer. En dat is ruim boven uh, de limiet. En boven het Nederlands record. En als ik zeg uh, Twan 1,5-54. 3 augustus 92. Dan werd het Nederlands record gelopen. Dan zeg jij natuurlijk meteen. Helve verlangen Precies, heel goed. je mag uh, met een gerust hart naar uh, Ja, precies. Naar precies. Dank je, dank, dank. <laughs> uh, Maar goed, dat uh, record daar wordt dus 15 seconden boven gelopen door Yvonne Hak. Maar wel een mooie race geweest. Ze wint net voor Sander Verstegen die dus het zilver wint. We hebben ook bij het hoogspringen bij de vrouwen... een, uh, een uh, Nederlands kampioen. Sietje Norman, met 1,85 meter. En Erik Cardee, ik meld het al, 65,61 meter. Heel ver met de discus. Hij is Nederlands kampioen bij het discuswerpen. It's plastic. I've seen why you talk to me Your silly ways don't bother me but I'm just saying don't even Marina Stark en Backstreet Driver. FC Augsburg moet het de komende weken zonder Marcel de Jong stellen. De Nederlandse verdediger liep gisteren in de oefenwedstrijd van Augsburg tegen Monaco een gebroken teen op. Augsburg won trouwens knap die wedstrijd met 1-0 van Monaco. Dat speelde met de nieuwelingen Falcao en Erik Abidal. En Raoul Albiol verhaalt Real Madrid voor Napoli. De verdediger is een vier jaar contract overeengekomen met de Italiaanse club. En hij volgt het voorbeeld van José María Calajón die vorige week al de overstap van Real Madrid naar Napoli maakte. Napoli zit goed bij kast na de verkoop van Cavani... voor 64 miljoen euro aan Paris Saint-Germain. club betaalde eerder al 9 miljoen euro aan PSV voor Dries Mertens. En ADO Den Haag heeft bij FC20 geïnformeerd... naar de mogelijkheid om Jason Cabral te huren. De vleugelaanvallen kreeg het afgelopen seizoen... weinig speeltijd in Enschede. Maurice Stijn, trainer van ADO, heeft al met Cabral gesproken... En hij ziet in de aanvaller een mogelijke opvolger van Cherie... die op het punt staat te vertrekken naar FC Groningen. En Zulte Warichem, de opponent van PSV... in de derde voorronde van de Champions League... heeft de selectie aangevuld met Julien Tudic. Dat is een Franse aanvaller die komt van Lens... dat hem de afgelopen seizoen verhuurde aan Stade Rijm. Hij is 28 jaar en PSV speelt tegen in Warichem op 30 juli. Rocky Music uit 1982 en More Than This. De motorrace in het voor het WK Supersport in Moskou... is vanochtend in een tragedie geëindigd. Onder natte weersomstandigheden kwam het de 25-jarige Italiaan... Andrea Antonelli al in de eerste ronde ten val... waarna hij werd aangereden door de Honda van zijn landgenoot Zanetti... die hem niet meer kon ontwijken. Met zware hoofdwonden werd de ongelukkige Antonelli... naar het medisch centrum overgebracht... waar reanimatiepogingen niet meer mochten baten. Een tragedie dus in Moskou bij het WK Supersport. We gaan naar Hoofddorp. Pioniers tegen Neptunus. De honkbaltopper Theo Blasjaar. Drie volledige innings hebben we achter de rug. Eén derde wedstrijd, mocht je zeggen. En nog steeds de 0-3-voorsprong voor de man uit Rotterdam die net zagen dat Pioniers een beetje in de buurt kwamen... voor de eerste keer op de honken kwamen... via een honkslag van Kroes... en een goede stootslag honkslag van Phil Ortega op dit moment de nummer twee beste slagman van Nederland... met 45 honkslagen. Maar daarna kwam Mark Duursma aan slag... en die ging uit door een eenvoudige actie op het eerste honk... zodat Pioniers twee honklopers achter moest laten... en de score wat dat betreft niet zag veranderen. En de 0-3-voorsprong van Neptunus staat nog steeds op het bord... aan het begin van de vierde inning. Het vervolg van het honk bal en atletiek zometeen na drieën. Verder ook de open dag van Feyenoord. We zijn bij het NK Dressuur in Hoofddorp. En natuurlijk AZ tegen Getafe. De oefenwedstrijd die om vier uur gaat beginnen. Dat en nog veel meer straks dus hier op Radio 1.